In Den Haag heeft de politie na provocaties het Jonkbloedplein ontruimd. Ruim 100 voetbalfans verzamelden zich daar na de wedstrijd tegen Duitsland. Er ontstond een gespannen sfeer en er werden voorwerpen naar de politie gegooid. Daarop gaf de mobiele eenheid opdracht het plein te ontruimen. De ruilschoppers gaven daaraan gehoor. Inmiddels is het weer rustig. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Op het plein loopt het na voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal vaker uit de hand.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 Van het College Bescherming Persoonsgegevens mag de NS die gegevens maximaal twee jaar bewaren. Vorige maand bleek dat de NS gegevens van studenten in bezit had die ouder waren dan twee jaar. De NS zegt dat slechts een deel van de gegevens van iedere reiziger is bewaard en is het niet eens met de boete. Het bedrijf zegt de boete desondanks te zullen betalen en te zoeken naar een methode om sommige gegevens geanonimiseerd toch te bewaren. Het weer, vannacht droog, morgen droog en zonnig... en het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en hartelijk welkom hier in ons Huis van de Maan... Waarin we u vannacht mee terugnemen naar Den Haag. aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Een stad waarvan de ziel in beeld werd gebracht door impressionist Isaac Israëls. Hij schilderde de Scheveningse vissersmeisjes. maar ook de medewerksters van de gemeentelijke telefooncentrale. Hij legde het zwierige strandleven vast. maar ook het reilen en zeilen op de Haagse kazernes. En hij maakte portretten van beroemde tijdgenoten zoals Aletta Jacobs en Matta Hari. Deze zomer is het werk van Isaac Israëls te zien... in maar liefst vier verschillende musea in Den Haag. En het initiatief voor deze zomerexposities is genomen... door Willemien de Vlieger-Mol... die tot vorig jaar werkzaam was bij een uh, Haagse kunsthandel... maar nu een eigen evenementenbureau heeft op het gebied van kunst en cultuur. En Willemien de Vlieger is vannacht mijn gast in Casa Lula. Goeie Fijn dat je er bent, ja. Zeg, Zou Isaac Israëls ook naar uh, die voetbalrellen zijn gaan kijken... Uh, op dat plein in Den Haag? Nee, die was, hij was heel erg Haags. Dus uh, hij hield zich op uh, in het centrum van Den Haag... en dan het, uh, aan de Konjennengracht waar hij woonde. Maar ook aan het uh, buitenhof. Ja, ja, dus hij was theaters. niet naar de buitenwijken gegaan? Nee, nee, nee. nee. nee. Nou, er wordt namelijk wel eens over hem gezegd dat het een soort documentaire schilder is. Dat, dat het iemand is die echt zijn tijd ook heeft vastgelegd. Zoals een fotograaf dat nu zou doen. Ja, maar dat heeft hij niet bewust gedaan. Hij hield van het leven en van het Haagse leven. En Scheveningen natuurlijk. Dus uh, hij, gewoon alle onderwerpen kwamen langs. Maar het is niet echt als uh, van ik ga dat vastleggen omdat het... Uh, iets bijzonders is. Nee, het nee. waren de onderwerpen die hem boeiden. Ja, ja. En voetbalrellen zouden hem niet geboeid hebben, nee. denk je. Nee. Nee. Je hebt uh, die exposities uh, mede samengesteld in die vier musea. Er komt ook nog een expositie in het Haagse gemeentearchief... maar die moet nog opengaan. Die andere exposities zijn al te zien. Uh, je hebt ook een schitterende catalogus samengesteld... met, uh, met daarin het werk van Israëls. Uh, we gaan uitgebreid over hem praten natuurlijk en over zijn werk. Maar als je in dit lijvige boek nou één... Doek zou moeten noemen waarvan je zegt... ja, daarvoor smelt ik echt. Daar, daar zie je echt de meester uh, aan het werk. Dat Welk is, doek is dat dan? Ja, dat zou voor mij dan het doek van Nanette Enthoven-Enthoven zijn. Dat, is een dat heeft hij overigens geschilderd toen hij 16 jaar oud was. 16? 16, dat is echt ongelooflijk. Ik heb het hier voor me Want het dat is een prachtig doek, doek op een, tegen een donkere achtergrond... van een jonge vrouw in een witte jurk... met haar sieraden nog prachtig uh, mooi gedetailleerd geschilderd. En ik heb echt met mijn neus bovenop gestaan bij de eigenaar. En het zijn allemaal kleine streekjes witte verf. Het is zo ongelooflijk knap, want je krijgt een... Bepaalde ja, satijnschijn over het uh, doek. Prachtig. Ja, ik, ik ga proberen het, het even mooiste door onze webcam, die ik even zoek trouwens. Maar ik ga hem even proberen op te houden voor de webcam. Dit is dus dat doek waarover gesproken wordt. U kunt ons ook via de webcam volgen overigens. En die daarnette Endhoven Enchoven, wie was dat precies? Zij was getrouwd met uh, de heer Endhoven. Ja. <laughs> dat is duidelijk. En uh, dat was van de Pletterij Endhoven in Den Haag. Dat zat achter het Hollands het station Hollands Spoor dus die maakte ijzeren bruggen in Den Haag... of de, de zogenaamde luizenbanken op het verhout. Of lantaarnpalen. Ja, dus iemand die, die echt veel leverde aan de gemeente Den Haag. Want die familie Israël was een goede familie. Die opereerde echt in de hoogste kringen. Daar gaan we het straks over hebben. En deze Nanet hoorde daar dus ook bij. Maar inderdaad ja. een schitterend doek. En zeker als je weet dat, dat Isaac Israël hier nog maar 16 was... Ja, toen hij, dit, uh, dit, toen hij ja. dit maakte. Nou kwam ik ook uh, op de redactie vanavond. En daar lag het parool. En... Daar lag ook de kus bij van het parool, de PS. En wat blijkt, niet alleen in Den Haag is er een grote... Uh, uh, ja, je mag wel zeggen Israëls revival, ook in Amsterdam. Want in het Stadsarchief gaat daar binnenkort een uh, tentoonstelling open... van de stadsgezichten die Israëls in Amsterdam maakten. Hoe verklaar je het dat Israëls ineens zo in de belangstelling staat? Um, de, de tentoonstelling Amsterdam is vooral topografische. En ze hebben heel veel brieven gelezen van Frans Erens, een letterkundige en, tussen Isaac en Frans Erens. Yeah, yeah. Um, ik ben met dit idee van Isaac Israels in Den Haag vijf jaar geleden begonnen. En het, uh, Amsterdam heeft dat idee ook gekregen. Ja, ja, en dat is uh, waarschijnlijk een beetje uh, geïnspireerd door het Haagse idee, denk je. Ja, dat klopt. Ja, het is in Den Haag begonnen, Amsterdam heeft nu ook de Amsterdamse tak overgenomen, wat dat ja. betreft. Hoe ben je zelf ooit, want je, je zegt vijf jaar geleden ben je al met het initiatief begonnen, nu is het dan zover. Hoe ben je zelf ooit in de ban geraakt van het werk van Isaac Israëls? Ik ben negen jaar geleden gaan werken bij een Haagse kunsthandel, bij Ivo Bouwman. En daar heb ik, zoals ik dat altijd noem... de schilderijen van Isaac Israels ontmoet. Ja. Want ik kwam uit een heel ander vak. Ik ben juwelier. En uh, ik vond dat van Isaac Israëls ja. Het had ook Leo Gestel, Jan Sluiters of Jongkind... of wat dan ook kunnen zijn. Maar het werk van Isaac Israëls dat, dat was het. Ja, ik, ik begrijp ook wel als je zegt, ik heb het werk ontmoet. Want zeker die ja. portretten, dat zijn mensen... die zo tot leven zouden kunnen komen, als het ware. Je ontmoet die mensen ook echt... Dus gebruik je ook daarom bewust dat woord ontmoet? Ja, ja voor mij is dat wel zo. Ja. Je kunt ook echt in het leven stappen wat, wat afgebeeld is. Het Den Haag van de jaren... Ja, Vroege jaren uh, 20, uh, het, het Haagse zwierige strandleven... Ja, van ja. vlak na de eeuwwisseling, maar ook het kazerneleven van het eind van de 19e eeuw. Je kunt, je kunt bij wijze van spreken zo in, in die scène stappen. Dat zeg je mooi ontmoet. Het, het is een man met een grote naam. Hij was uh, de zoon van een al even zeer beroemde schilder, uh, Jozef Israëls. Je mag dus zeggen dat uh, uh, schilderen met een paplepel ingegoten is? Dat kan, mag je wel zeggen, ja. Hij was eigenlijk al een wonderkind. Hij kon heel vroeg kon hij al goed tekenen. Nou ja, hij heeft 16, wel gezien ja, in ja. uh, Hij heeft uh, lessen gehad van zijn vader. en op een gegeven moment ook wel even naar de academie geweest in Den Haag. Maar uh, ja. Hij kon het gewoon. Hij kon het gewoon. <laughs> Hij had natuurlijk ook uh, zijn milieu mee. Ja, dat scheelt. Want de familie Israël was een gegoede familie. De familie zat uh, in de kerk toen uh, koningin Wilhelmina werd ingehuldigd in 1898. Ja, uh, uh, was dat allemaal te danken aan het succes van vader Jozef? Ja. Maar vader Jozef was de zoon van een handelaar in Groningen. En had dus de mogelijkheid, kreeg de mogelijkheid om schilder te worden. Ja, ja. Heeft in, Jozef heeft in zijn leven heel veel verkocht. was natuurlijk een van de mensen van de Haagse school. Dat maakte dat Isaac ook uh, zich geheel kon wijden aan de schilderkunst. Ja. Dus niet alleen maar... Hij hoefde dus niet te werken. Nee, Bijvoorbeeld hij zich, Vincent van Gogh. Ja, al, heel om een groot contrast ja, te noemen. Ja, die moest. Ja, hij, hij mocht en hij wilde het ook graag. Ja. Hij heeft misschien zijn vader wel overtroffen... Uh, althans, Hugo Borst heeft eens een keer in het ja. Algemeen Dagblad geschreven. Ik vind de vergelijking van het werk van Vader en Zoon Israëls haast pijnlijk. In ieder geval van Vader Jozef. Nou, dat heeft hij gezegd bij de opening van de tentoonstelling uh, Jozef en Isaac Israëls Vader en Zoon. Die was vier jaar geleden in het Gemeentemuseum. Ja, je moet het zien in de tijd. Jozef Israëls was in zijn tijd zeer beroemd. Haagse school, dat was zeer ge gewild. En Isaac is een andere weg ingegaan. Maar ja, het is ook een andere tijd. Ja, hij is ook de vertegenwoordiger van een andere generatie. Ja, ja. uh, Jozef schilderde uh, wat donkere doeken, ja. uh, wat zorgelijke mensen, uh, vissers, arme boeren, noem maar op. En uh, bij Isaac zie je ook wel de werkende klassen. En je ziet ook eenvoudige vissersmeisjes, maar het geheel straalt veel meer levenslust uit. Veel ja, maar... meer uh, uh, joie de vivre. Maar dat is ook veel later geschilderd. en. Um... Ja, dat waren... Dat. Maar Jozef was in zijn tijd modern. Dat kunnen wij ons niet nee, meer voorstellen, nee, nee, nee. maar dat was in zijn tijd was hij modern. Samen met Mesdag uh, was dat, waren dat de mensen van de Haagse school. Dus, uh. Ja, is, is, is, is zoon Isaac ook gewoon een lastige puber geweest? Die zei van, ik wil wel gaan schilderen, maar niet zoals jij, vader. Ja, dat lijkt me natuurlijk logisch met de puberende kinderen. Hij heeft zich wel enigszins afgezet uh, tegen zijn vader. Hij is... Toen hij twintig was, is hij naar Amsterdam vertrokken. Mm -hmm. En daar heeft hij echt dat impressionistische... dus die uh, uh, korte streken geleerd. Ja. En ja maar het, zijn vader heeft toch altijd zeer, uh, was zeer lovend over zijn zoon? Ja, in het begin niet. Ze vond het niet zo prettig dat hij naar Amsterdam ging, maar goed natuurlijk Zijn moeder zei ook van... het uh, is makkelijk als je in Den Haag blijft... want hier ben je de zoon van Jozef. En dat wilde hij nou net niet zijn. Nee, daar ging dus je hij in Amsterdam. Ja, ja. ja. Maar je mag zeggen dat hij in Amsterdam zijn stijl gevonden heeft. Ja, daar heeft hij, gigant, heeft hij heel veel getekend... En uh, dat zal ook wel te zien zijn op de tentoonstelling in Amsterdam. En uh, daar heeft hij inderdaad met Breitner. Hij werkte die samen, woonde hij ook samen met Willem Witsen. Daar heeft hij echt dat impressionisme ontdekt. Ja, en dat heeft hij later weer mee teruggenomen naar Den Haag. Want hoe ja. lang heeft hij in Amsterdam gewoond? Hij heeft een... Ja, met tussenpozen, maar ongeveer twintig jaar. Ongeveer twintig jaar. Ongeveer, ja. Dus hij is begin negentiende, nee, begin twintigste eeuw weer teruggekeerd. Nou, hij is, naar, naar, naar. Uh, nou, hij was zat natuurlijk elke zomer zat hij op Scheveningen. Dat is waar, ja. ja. En um, in eerste instantie natuurlijk met zijn vader en later uh, alleen. Hij is uh, pas in 1916 echt teruggegaan naar Den Haag om te wonen in het ouderlijk huis. Maar Zo laat hij, pas. Ja, ja, ja, maar hij gebruikte natuurlijk wel als priëtère. Maar hij heeft heel veel, na Amsterdam is hij naar Parijs gegaan... Hij heeft hij twintig jaar een atelier gehad. Hij heeft in Londen gewoond, uh, overal. Ja, een, een reiziger, een ja. bon vivant. Je zei het al, hij verbleef ieder jaar maandenlang op Scheveningen... zoals, ja, daar zoals jullie inderdaad ja, ja, zeggen. Ja, ja, je moet het duin op. Ja, het duin op. Op Scheveningen in een schitterende villa. Daar schilderde hij ook het, het, het zwierige uh, strandleven. Maar hij schilderde bijvoorbeeld ook Scheveningse vissersmeisjes. Ja. Vind ik ook een heel mooi ontroerend doek van hem. Uh, twee Scheveningse vissersmeisjes. Beetje verlegen oogopslag. En het verhaal gaat ook. En dat vind ik toch een leuk verhaal. Dat, dat, dat mocht dan wel uh, gebeuren van de familie van die meisjes. Mits er familie bij was. Klopt. Ze vertrouwde die dat toch niet helemaal? Ja, dan moest de nee, je, bij. je deed het niet. Je ging daar niet als meisje alleen bij een, uh, in het atelier van een schilder. Dat, dat was Nadan? Nee, Nadan. Dus er zat familie bij. Ja, ja, en zo, dat... zo mochten ze dan wel geschilderd ja. worden. En die schilder kon amperstaan niet op gekke ideeën komen. Want het komt inderdaad mij een beetje over... als een man die echt van het leven genoot. Ja. En daar ook um, de grenzen bij overschreed. In ieder geval fatsoensgrenzen die toen golden. Dat klopt, want hij heeft heel veel naakte geschilderd. Hè? Naakte vrouwen die echt voor hem poseerden. Ja, Jacqueline Sandberg, 1898 heeft hij geschilderd. Nou, daar, daar werd schande over gesproken. Want zij was, ging, kwam alleen in het atelier... Zonder, Zonder chaperon, ja. Ja, ja. Dus dat was dat eigenlijk. Deed een freule al helemaal niet. Nee, nee, en dit was een freule, ja. begrijp ik. <laughs> maar wat ja. was het dat die vrouwen voor hem wilden poseren? Ja, Beroemd, beroemdheid. Al vanaf, eigenlijk vanaf het begin dat hij begon te schilderen. Um, ja, hij kon heel goed met vrouwen omgaan. Hij was belezen. Hij correspondeerde met allerlei mensen, zoals Emile Zola. Um, ja. Vrouwen vonden hem ook interessant. Natuurlijk. Ja, ja. Kijk trouwens even als u dat leuk vindt op Facebook... op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van Casaluna, Luna... dan vindt u ook een filmpje over, uh, over de tentoonstelling. En dan ziet u ook een paar van de schilderijen die uh, Isaac Israëls heeft gemaakt. Uh, een, een, een bon vivant, mag je dus zeggen. Uh, uh, niet ongevoelig voor uh, vrouwelijk schoon. Ik zei het als uh, mooi van die zwierige strandzijden, kan hij als geen andere uh, schilderen. Um, er is ook een doek van een, van een um, Duitse. Ja, Marcel Salomon. Ja, Salomon. Die, dat staat ook in het boek. Hè. Ik ga het even opzoeken. Als je even met me mee wil zoeken. Uh, waar we dat kunnen vinden. Dat, dat vind ik een prachtig strandportret ook. Je krijgt helemaal de sfeer van die tijd aan te pakken, als je dat ziet. Even zien hoor. Ik heb het gevonden op plaatsen 61. Platse 61, dankjewel voor de hulp. Ja, hier. Ja. Marta Salomon, een Duitse schilderis. Uh, een doek uit 1898. Ja, dat heb ik door uh, onderzoek echt precies kunnen pre uh, dateren. Je had, uh, t, o, zij logeerde in het Oranje Hotel. Mm -hmm. Dat is twee woorden, want in Den Haag is, betekent Oranje Hotel één woord. In de oorlog is dat de gang. De is opgeschreven, ja. Ja. ja. Maar dit dus, was een chic hotel. O, ja, ja, dit was heel chic. Ja. Uh, en uh, zij logeerde daar in 1898, hè, dus op het moment dat uh, Willemina wordt uh, ingehuldigd tot koningin. En um, Isaac, dit was een van de favoriete onderwerpen van Isaac. Hè? De dames uh, met het parasolletje, blauwe japon, in de, zit zittend in de duinen. Ja. Dat heeft ze een aantal keer geschilderd. En dit doek uh, heb je direct kunnen herleiden naar, naar de tijd waarin het geschilderd is. Hoe heb je dat aangepakt? Door naar het Haagse gemeentearchief te gaan. Je hebt de Scheveningse Courier. Dat was een, een badkrantje, noemen ja, wij ja, dat nu. Ja, ja. En daarin stonden elke week wie er... Uh, aangekomen waren op Scheveningen en welk hotel ze zaten en echt, waar ze vandaan kwamen. het waar? Over privacy gesproken? Ja, dat was in die tijd nog niet zo. Nee, nee, nee. En dat is een prachtig hulpmiddel om te zoeken. Dus ik heb de jaren 1896 tot 1899 nagezocht. En alleen in de zomer van 1898 was zij op Scheveningen. En daarom moet het toen geschilderd zijn. Wist je ook waar je dit portret kon vinden? Ja, dit heeft jarenlang in een particuliere collectie gezeten. En vorig jaar werd het uh, ter veiling aangeboden... bij een Amsterdamse veilinghuis. Het is gekocht door iemand. En uh, via via heb ik die eigenaar kunnen achterhalen. En hij wil dat heel graag uitlenen. Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen daar soms ook niet zo happig op zijn. Zeker in deze tijd om uh, doeken van beroemde schilders uit te lenen voor een expositie. Dat je nog af en toe wat overredingskracht nodig hebt om mensen te zo krijgen. Ja, dat krijgen. heb ik ook wel nodig gehad, maar... Het is ook een waardevermeerdering voor een schilderij wanneer het afgebeeld staat in een boek. Oh ja? En wanneer het op een tentoonstelling hangt. Ja. Dus dit doek is nu meer geld waard, omdat ja. het in de catalogus staat en omdat ja. het op een van die uh, exposities te zien ja. is. Werkt dat zo? Zo is het. Ja. Oké, okay. en dat weten die eigenaren ook. Dat weten ze. Ja. Ja. Ja. Maar toch, hoe ga je te werk als je zo'n expositie gaat samenstellen, in jouw geval zelfs vier exposities? Hoe ga je te werk? Want niet alle doeken hingen in musea, veel doeken hingen bij particulieren. Had je een overzicht van wat waar te vinden was? Nee, dat wist ik niet. Maar ik had, heb wel vijf jaar geleden meteen bedacht... Van, ik, kan, ik ga vier uh, musea vullen. <laughs> uh, hoe doe ik dat? Nou, dat kan dus door uh, bij andere musea doeken te halen... Van, te, te lenen van Isaac in Den Haag of Scheveningen. Maar ik denk dat is makkelijk. <laughs> dus uh, ik ga de particulieren zoeken en de vraag of ik van hun een doek mag lenen... wat dus met Den Haag of Scheveningen te maken heeft. Mm -hmm. En dat is een, uh, door oproepen in tijdschriften op de website van het RKD... het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie... die ook de redactie van het boek hebben gedaan. Um, en ja, via via hè, praten op de TV of uh, op de Grote Beurs in Maastricht... Um, ja, dat, dat breidt zich uit... En dan ga je naar die particuliere ja, toe. Ik heb dan heel zie je veel ineens dat doek hangen. Ja, ik ben ook ja, een spannend ja, moment. Ja, nou ja, zoals ik dat had over dat doek van... na net Eindhoven, ja, ja, ja, ja. nou, Ik heb ervoor staan springen. Want het is zo'n mooi doek. En ik ken, het, ik ken het alleen maar van plaatjes ja, uit ja, een boek. Ja. Nou, het uh, maar goed, dat had wat overredingskrachten nodig, maar het is wel gelukt. Het en hoe, hoe, hoe wist je mensen dan te overreden dat ze het vooral maar moesten uitleden... behalve dat het, uh, het doek meer waard zou worden? Omdat het uh, in het geheel heel goed zou passen. En het een doek is wat niet vaak, dat van Annette Enthoven, dus niet vaak wordt uh, getoond. Nee, nee, nee, maar is het dan ook dat je, dat je uh, uh, de mensen hè, met wie je dan zaken doet, als het ware... dat je die aanspreekt op jullie gedeelde passie voor Israël? Dat krijg je sowieso al in een gesprek, heb je dat natuurlijk meteen. En ik heb duidelijk een passie voor Isaac Israëls. En ja, het lukte. Het is niet altijd gelukt hoor. Er hebben ook mensen gezegd, nee, ik doe toch niet. En waarom doen ze dat dan niet? Toch uit angst ja, het voor, voor uh, diefstal bijvoorbeeld? Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat de reden is. Wat, wat is een doek dat je heel erg mist? Waarvan je zegt dat ik er zo graag bij wil hebben. Maar het is niet gelukt. Ja, er is één doek... Uh, een vrouw die op de pier zit, uh, of het wandelhoofd koningin Wilhelmina. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uit 1924. Dat heb ik niet gekregen. Uh, een ander prachtig doek ook. Dat, dat mis ik. Dat vind ik heel erg jammer. Dat uh, was, wat prachtig in het uh, Sche in musee Scheveningen gepast. Zo'n groot doek. Op de boulevard geschilderd zitten twee dames te kijken. En achter hun heb je de reling van de boulevard. En daarachter zie je het strand en de zee. En, uh, maar Helaas. Helaas. Daar schoot je over te kort. Ik in. Het dus denk dan altijd van, nou, dat komt dan wel een ja, keer. andere gelegenheid. Ja. Maar wat een ambitieus project. Vijf jaar geleden kreeg je het idee om vier musea te vullen met het ja, werk van Israels. Ja, eerste één museum en een. Uh, maar goed, is, uiteindelijk zijn het er vier geworden. Ja. Maar goed, dan heb je zo'n idee en dan ga je ze een, een rondje bellen. <lacht> langs de Haagse musea, want het is te zien in het Haagse Historisch Museum, Met het Louis Couperus Museum, in Panorama Mesdag. en in het Museum in Scheveningen. Is iedereen dan meteen enthousiast bij zo'n museum? Of zeggen ze, ja, maar mevrouw, hoe heeft u zich dat dan voorgesteld? Hoe werkt zoiets? Want ben... had je heel veel contacten in die museumwereld? Ja, omdat ik natuurlijk bij, die kunsthandel, ja, bij ja. de kunsthandel Ivo Bouwman heb gewerkt. En ook, ja, ik loop al heel lang mee in Historisch Den Haag. Dus daardoor uh, ken ik ook wel mensen. Ja, je gaat gewoon naar een museum toe. En uh, het is toch een hartstikke leuk plan? Ja, dat is het ook. Maar <lacht> ik heb we... het ook gebracht. Ja, en, en was iedereen en... meteen enthousiast? ja. ja. Ja. Iedereen dacht meteen, dat gaan we doen. Ja, want het is ook heel belangrijk dat de musea samenwerken. Uh, da uit dat oogpunt heb ik het in eerste instantie niet gedaan. Maar uh, de musea werken samen. en dat he Daarom heeft bijvoorbeeld de gemeente Den Haag ook geld gegeven voor het project. Ja, omdat het echt een, een zomerproject ja. is wat in ja. heel Den Haag uh, ja. uh, beleefd kan worden. Ja. Nee, Via... maar is, iedereen he heeft zeer enthousiast gereageerd. En dan gaat het erom, wat ga je waar hangen? Ja, want ik zei natuurlijk ook van oké, okay, we doen deze toonstelling bij jullie, maar dan ik zal wel zorgen dat er uh, mooie doeken komen en vooral van veel van particulieren, want dat, is, dat maakt het zo bijzonder. Ja, dat maakt het ook uniek. En jij hebt dus gezegd van dit doek hoort in scheveningen te hangen, ja. dit doek hoort uh, ja. in panorama ja. dit doek hoort in het Haagse Historisch Museum. Um, wat hangt er bijvoorbeeld in Scheveningen? Is dat alleen het Scheveningse werk? Ja, dat is het moderne werk. Dus de, zoals de, de dames in de, de, de dames de Ja, precies. Zij, ja, ja, ja, Marta Salomon hangt er ook dat ja. doek. En um, ik heb heel veel. Ik heb een aantal doeken en van het wandelhoofd koningin Wilhelmina, zoals je dat noemt. Dat is de voorloper van de huidige pier, uh, mag je dat zo de, zeggen? Nou... Um, het wandelhoofd koningin Wilhelmina kwam vanuit het koerhuis de zee in. Mm -hmm. Dat was echt mondend. Daar, daar ging je flaneren. Ja. En de pier die er nu is, die is in 1961 gebouwd... die staat rechts vanuit het koerhuis gezien, op een hele andere plek. En daar ga je een patatje halen. Ja, die, ja, dan ga je niet flaneren. Het is iets anders. Ja, het is, het is, het niet is toch toch niet een iets andere sfeer. Die had Israëls ook niet geschilderd, nee. denk ik. Nee, nee, nee, oké, nee, nee. oké. Okay, okay. Maar goed... Uh, uh, uh, dat en het, uh, de Scheveningse dames natuurlijk, in hun vrouwen in hun uh, kostuum... en klededracht en uh, de ezeltjes rijden. Ja, want dat gebeurde, hè, uh, op Scheveningen. Ja. ja, op het strand... Dat was, uh, ik heb bijvoorbeeld daar een doek uh, in het museum van twee ezeltjes met meisjes in witte jurkjes, een rood hoekje. En de meisjes zitten in Amazonen zit... Yeah. Zo hoort het. En dat is de helemaal het mooiste van een Isaac Israël's ezertje rijden. Ja, en dat, dat de meisjes hoorde... in die uh, wit, witte jurkjes met die rode hoedjes. Ja, die meisjes die, die intrigeerden. Maar ja. daarmee zet hij ook een heel mooi tijdsbeeld neer. Ja. Want dat vind ik ook zo leuk. Als je door die uh, uh, catalogus ook bladeren, dan krijg je ook een beetje een beeld van een stad die je deels herkent. Maar ook een stad die eigenlijk verdwenen is. En een sfeer die verdwenen is. Ja. En dat, dat vind ik het mooie. En ook wel een beetje het, het, het melancholieke als je naar zijn werk kijkt. Daarom heb ik ook niet alleen maar het afbeeldingen van doeken... en van aquarellen enzovoort. Maar het zijn ook heel veel aanzichtkaarten. Je ja. ziet oude foto's, ja. platgrond van Den Haag. Ja, dat, en het gemeentearchief Haag... in Den Haag gaat daar ook op focus. Hè? Die expositie. Ja, ja, daar zijn ja. veel van die van die plattegronden, noemen. noemen we Ja, op, dat zijn uh, natuurlijk allemaal zin. foto's. Want het is ja. in het atrium van het stadhuis... Um, dat is en dat de, enorme grote nieuwe witte stadhuis? Dat witte, huis? ja. Vind je zo mooi dat zo wit, te horen? het IJspaleis heet het. Het IJspaleis, het <laughs> het ijspaleis, <laughs> het ijspaleis ja. Wit. Enorme warme benaming. <laughs> ja. Ja. En uh, daarin dat opent eind deze maand, de 29e. Ja, dan krijg je ook dat beeld van Den Haag uh, te zien. Ja. Uh, laten we even naar de andere, uh, andere museum gaan kijken. Panorama Mestdag, wat vind ik daar? Daar hebben we het idee van Den Haag uh, losgelaten. En dat, zijn, dat heeft als ondertitel, want elk museum heeft een ondertitel... Isaac Israëls en de vrouwen. Dat is gewoon dertig doeken, werken enzovoort. Alleen maar vrouwen. Alleen maar vrouwen. Hangt uh, Nanette daar ook bijvoorbeeld? Nee, die hangt in het Haagse Historisch Museum. Maar uh, een aantal naaktstudies die zijn daar bijvoorbeeld... Ik heb plezier. in uh, Panorama Mestdag. Daar ben ik echt naar particulieren gegaan. Van ik heb er nog een paar nodig, mag dat ja? <laughs> en die heb ik ook, die is ook toegezegd. Dus daar hangt bijvoorbeeld een prachtige pastel van een naastertje... uit een atelier, mode atelier in Parijs, of de uh, twee bekende mannequins in Hiers Amsterdam, of um, ook dames op uh, op het strand. Daar hangt echt. Ja, dat is, iedereen is daar helemaal enthousiast over... Ja. omdat het alleen maar, vrouw is, alleen maar vrouwen zijn. Alleen maar vrouwen in Panorama-Mesdag. Dan gaan we naar het museum Louis Couperes. Dus ik vroeg ja, me af wat Louis dat een museum, museum daarmee te maken heeft. Ja, dat... Um, jawel, Louis is, maar die is natuurlijk in 1923 overleden... maar die, daar is wel een link... Ze met... hebben elkaar gekend? Ja, nou ja... Uh, op een gegeven moment heeft Isaac Israël zijn een reis gemaakt... naar Nederlands-Indië, zoals wij dat in Den Haag zeggen. Ja. En um, hij zat op de, in 1921... En in 1922 zat hij op de boot tussen Java en Bali met uh, Louis Coperes. Want die was op dat moment uh, ook in, in, in Indië. Mm -hmm. Omdat hij zijn verhalen schreef voor de Haagse Post. Wat later een boek is geworden, Oostwaarts. En daar staat dus in dat hij uh, Isaac Israël op de boot ontmoette naar Bali. Maar de andere uh, tussen... Ja, je hebt de kunstzaal Kleikamp gehad in Den Haag. En Isaac heeft mevrouw Kleikamp geschilderd. En in, bij die kunstzaal heeft Isaac Israël zijn tentoonstelling gehad. Maar uh, Louis Couperus hield daar voordrachten. Dus het kan zijn dat Couperus een voordracht ja. hield... midden van het werk van Israël. Zodat Israël eens een keer onder ja, het gehoor tot... van Couperus zat. Maar het waren geen vrienden. Nee. Nee, het zijn nee, niet de goede bekenden een hele andere mensen, maar het gaat me meer daar in dat museum... om de kringen rondom. Er is dus een tekening van het Noordeinde. Um, dat, dat, om dat echt de Haagse uh, te laten zien. Ja, is dat misschien wel de ha meest Haagse tentoonstelling... in het museum ja, dat we proberen? Ja. ja, dat is natuurlijk in het Haagse is ook, hoor. Maar goed, ja. En dat is een beetje de, de, de, de, ja, misschien wel de, de meest bijzondere expositie... in het ja. Haagse Historisch Museum, de grootste in ieder geval. De ja. grootste, ja. Wat zijn daar de topstukken? Ik vind daar de, de militairen, de kazernes. Hè. Den Haag was een uh, militaire stad met drie kazernes. Die zijn heel bijzonder. Ook toen, uh, geschilderd toen hij nog heel jong was. Ja, he? toen hij was 16, toen hij zijn eerste ja. uh, doeken of panelen ook. Priesters uit de oud-katholieke kerk. Ook een heel apart onderwerp natuurlijk voor een uh, schilder die van oorsprong Joods is. Ja, Hoe kwam hij daar terecht dan? Ja, ik denk dat hij dat heeft geschilderd omdat hij de stoffen van de, de priesters... dat hij dat een soort oefening ja. Denk ik, maar ik weet dat niet zeker. Hoor. Um, hij in het, en natuurlijk in theater, in theater Scala, in het Haagse Historisch. Het theater wat in de Wagenstraat stond. Uh, waar de bijkorf tegenaan is gebouwd in 1928. En waar hij de prachtige dame, de danseressen in met rode veren, pakjes enzovoort. En daar gaan gestuurd. we weer, hè, de dames. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ik heb daar wel iets van... Ja, tien schilderijen en dat alles spatte kleuren ervan af. En het plezier ook, hoor. Ja, ja het plezier dat, ja. dat hij ook gehad moet hebben. Want op een gegeven moment eh, schrijf je ook in die catalogus... dat hij eigenlijk elke dag daar wel even naartoe ging naar de theaterskala. Ja, want hij, had een op hij ging dus in 1916 in zijn huis wonen. en Zijn vader en zijn moeder waren overleden inmiddels. En hij een hele dag schilderen. En daarna liep hij om een uur of vijf naar Café Ries, Dat is dus op Buitenhof, eh, onder de passage... En daar ontmoette hij zijn vrienden, waaronder dus Alexander Voormolen, de componist. Gaan ja, ga straks ook muziek ja. voor laten horen trouwens. Jan Wils, de architect, en Arie Mout, een advocaat. En daarna liepen ze met z'n vieren naar Theater Scala. En de vrienden zaten in de zaal bij de revues. En Isaac zat achter in, bij de, in de ateliers en achter de coulissen... Te schilderen. En schilderden daar de revue meisjes, terwijl ze zich aan het omkleden waren. Uh, maar ook in, in volle ornaat. Ja. En die doeken zijn dan. inderdaad op die uh, Facebookpagina van ons te zien. Okay. De, een aantal van die doeken uh, is, is uh, daar te zien. Want dat waren ook wel doeken die. die staan voor. Uh, zijn interesse voor vrouwelijk schoon. Maar ook weer voor dat verloren gegaan. In Den Haag ja, tot op ja, zekere ja, hoogte. Ja, dat klopt. En wat nou zo leuk is. Ik begreep dat in dat Haagse Historisch Museum ook nog de deuren staan ja. van dat vroegere theaterskade. Het theater bestaat niet meer. Maar de, de oorspronkelijke deuren zijn daar nog steeds te zien. Ja, dat wist ik dus niet. Dus ik ben bij de opbouw geweest. En toen, kwam ik, toen zag ik die deuren. Die hebben 30 jaar in het depot gelegen. En die worden nu... Ja, dat is echt een hele mooie entree van de tentoonstelling. Alsof je even ja. in de voetsporen ja. van Isaac ja, Israël je komt binnen gaat. En heb je links zie je een zelfportret. En het doek noordeinde En dan loop je tegen die deuren aan. Enig. Ja, mooi, ja mooie entree mooi van die tentoonstelling. Ja. Ja. Je noemde net al die componist Alexander Voormolen... een vriend van, uh, van Isaac Israëls met wie hij dan iedere avond samen naar het theater ging. En je hebt muziek van hem meegenomen voor de avond. Hè? Ja. Um, wat voor stuk heb je van hem uitgezocht? Alexander Voormolen heeft de Baron Hop-suite gemaakt. De Baron Hop-suite? Baron Hop, van de Hopjes. Echt waar? Ja, ja echt waar. Baron, Baron Hop heeft ja, de hopjes uitgevonden? Nou, Baron Hop... Het klinkt zo mooi om waar te zijn. <laughs> ja, maar het is zo. Ja, dat geloof ik. Uh, Baron Hop woonde uh, op het Lange verhoud, Naast waar nu de Amerikaanse ambassade staat. Ja, oh, boven, ja boven een uh, confucié, zoals je dat noemt. Een banketbakker. En in die tijd, eind 18e eeuw... had je heel veel koffiehuizen in Den Haag. En, um, maar hij dronk zelf een koffie. Dat dat mocht niet meer van de, van de dokter. En toen heeft hij een kopje, uh, ja, espresso koffie zouden wij dat nu noemen... Ja. op de haard uh, gezet, de open haard. En uh, de volgende dag was dat natuurlijk ingedikt. En dat vond hij toch eigenlijk wel erg lekker. Maar ja, hij mocht het niet meer. Dus hij is naar de uh, confincieer onder hem gegaan en gezegd... kan je hier een bonbon van maken? En dat is het hopje geworden. Echt waar? En dat is echt vernoemd naar hem. Nou, kijk eens aan. En er is ook nog een, een uh, suite naar hem vernoemd. Wie voert de suite uit... Het Residentsorchest. Het Residentsorchest. Muziek van Alexander Voormolen. Tijdgenoot van uh, schilder Isaac Israëls Over hem praat ik uh, vannacht in Casa Luna... met de uh, samensteller en de initiatiefnemer... van een grote zomerexpositie... van het werk van Isaac Israëls, Willemien de Vliegermol En dit is de Baron Hopsuite. Casa Luna. Helco span. Ja, en dat was een fragment uit de Baron Hop-suite... van componist Alexander Vormolen speelt door het residentieorkest. Ik hoorde ook in Holland, staat een huis terug. Ja. In deze compositie. Ik praat over uh, schilder Isaac Israëls, een tijdgenoot van die componist Alexander Vormolen. Isaac Israëls is helemaal terug in zijn Den Haag, in maar liefst vier verschillende musea. En het initiatief voor die zomerexpositie is genomen door mijn gast uh, van vannacht, Willemien de Vlieger Mol. En uh, als u dit gesprek terug zou willen luisteren, dan kunt u zich abonneren op onze podcast service. U kunt ook uh, een abonnement nemen op onze nieuwsbrief. En dat kan allemaal via de Radio 1 site radio1.nl slash luna Willemien, we hadden het net al heel kort even over het feit... dat hij van Joodse afkomst uh, was, uh, Isaac Israëls. Uh, maar dat hij uh, nou, vooral in de oud-katholieke kerk ja. ging schilderen. Was die Joodse uh, afkomst voor hem een belangrijk thema in zijn werk? Nee, voor Isaac niet. Maar voor zijn vader wel, Jozef wel. Die was actief. Die was lid van de Nederlandse Zionistenbond. En hij had, uh, Jozef had contact met Theodor Herzl van Israël. En, maar voor Isaak was het... Uh, die heeft nooit Joodse onderwerpen geschilderd. Voelde zich ook niet thuis in die Joodse gemeenschap? Nee, nou, dat weet ik niet. Ik heb, ik, heb, ik heb heel veel brieven gelezen van Isaac, maar ik heb het nooit iets kunnen vinden over joods zijn... of naar de synagoge gegaan of wat dan ook. Nee, het was voor hem geen, geen thema. Nee, zijn nou. vader wel. Die heeft natuurlijk het Joodse bruidje geschilderd. En, een rabbi enzovoort. Maar niet, nooit voor Isaac. Nee. Wat was voor hem... Uh, het het leidmotief in zijn leven, denk je? Ik denk uh, het schilderen, dat, want omdat hij dat de hele dag uh, deed en het heerlijk vond om het te doen, en vooral ook uh, leven, genieten van het leven. Genieten van het leven. Ja, hij heeft een vol leven geleid, een ja. uh, intense leven, ja. uh, ook uh, veel verschillende vrouwen uh, uh, gehad in zijn leven. Eén vrouw werd uiteindelijk misschien wel de belangrijkste vrouw in zijn leven. Ja, dat is uh, Sophie de Vries. En van zichzelf heette ze Dalberg. Ze kwam uit uh, Duitsland. En zij is in um, 1916 in zijn leven gekomen. Tot 1931, wanneer zij overlijdt. Mm -hmm. En zij was getrouwd? Ze hadden in naam met deze meneer Dalberg. Nee, met deze meneer de Vries. Uh, ja, de Vries, ja. En hij was eigenaar van een uh, huis in uh, Den Haag. Au bon marché. Oftewel ABM, werd het dat ook wel genoemd. Ja. En zij is gescheiden van haar man om... Um, ja, zij hoopte te trouwen met Isaac Israëls. Maar daar had hij geen zin in. Hij wilde zich niet binden. Want hij ging alles maar op reis. En dan, dan weer dat. En dan, nou goed. Dus, uh, maar ze zijn heel lang zeer bevriend geweest. Ze zijn lang zeer bevriend geweest. Ze hebben een relatie onderhouden met elkaar. Hoewel ja. de, de, de, de aard daarvan niet helemaal duidelijk is dus. Nee. En ben ik niet, uh... deze Sophie die interageert jou... Er is ook een portretje van, van haar ja. uh, uh, te zien. Waar hangt dat trouwens? Uh, dit hangt in het uh, Haagse Een portretje Stories. in het Haagse historisch. En die Sophie die interageert je bijzonder. Ja. Zij wordt altijd afgedaan als een... Leuke huisvrouw. Ik <laughs> zo wil ik het niet zeggen. Maar goed, uh, een vriendin van Isaac Israël. Zo ja. Enzovoort. Ja. Maar ik heb wat... Uh, ...correspondentie uh, van haar gevonden... ...waaruit toch blijkt dat het een sterke vrouw was. Ik denk ook wel dat iets is... ...dat een sterke vrouw ten opzichte van Isaac Israël... Uh, dat, ...dat moet dat je ook klinkt. wel zijn, <laughs> ja. denk ik zo te horen. <laughs> dat moet je wel tegen ja, kunnen, ja, al die naaktmodellen. Ja, ja, ja, dat ja precies, ja. <laughs> dus, uh, ja. Maar, uh, je, je wil zelfs een boek over gaan schrijven... ...dus er moet... Uh, meer te vertellen zijn over haar. Er is ook heel veel te vertellen over haar. Maar heb je al enig Dat... idee wat, wat, wat haar leven zo interessant maakt? Als je besloten hebt een boek over haar te maken, dan... dan... Nou, ik vind het natuurlijk moet... interessant... omdat zij getrouwd was met Samuel de Vries, met die uh, met van het Warenhuis. Dat wil ik wat meer uitzoeken. Dat vertelt natuurlijk weer over Den Haag. Uh -huh. Maar goed, uh, de, dit Warenhuis had ook, had ook... Volgens mij zat het ook in Amsterdam, maar... Ik ben nog niet zo ver met het onderzoek. Um, zij heeft zelf ook veel gereisd. Uh, ging met Isaac uh, mee naar uh, Italië, naar Florence. Of naar Via Reggio, een badplaats. Of het Lido in Venetië. Ja, zij waren goed, uh, goed gezelschap voor Isaac Israëls. Ja, ze waren goed gezelschap. Ja. En is het dan de liefde voor Israëls die jou heeft doen besluiten... om ook haar leven verder uit te pluizen? Of is het ook de liefde voor Den Haag? Ja, dat is beide. Ja, ja? Ik heb iets met Den Haag, ja. Je bent niet Haagse ben van geen Haagse, Nee, Ik ben import. Ik ben geboren in Utrecht. In Utrecht. Ook een ja. mooie stad. <laughs> ja. Maar waarom heb je uiteindelijk voor Den Haag gekozen? Ja, mijn ouders gingen daar in de buurt wonen. Dus, maar inmiddels woon ik iets meer dan 30 jaar in Den Haag. En ik vind het daar heerlijk. Ja, Wat maakt Den Haag voor jou zo'n bijzondere stad? Het is een mooie stad met uh, cultuur. Veel oude gebouwen. Um, heel veel ja, geschiedenis. Ik vind de geschiedenis van Den Haag heel interessant. Ik heb jarenlang rondleiding gegeven in de Grote Kerk, bijvoorbeeld, ja. door Den Haag, door Modern Den Haag. Ja, het is jouw Ik schrijf over Den Haag, ja. hiervoor ook al. Maar ja. Het is jouw en dan in, ja, in combinatie met Isaac Israël dus komt dat heel goed uit. Ja, die, die stad Den Haag staat trouwens ook in de tweede centraal. Als u herinneringen heeft aan Den Haag... als u mij kunt vertellen wat voor u de ziel van Den Haag is... dan kunt u ons zo dadelijk bellen op 0800-1121 Twitter. Ik kan ook met hashtag Kazaluna. En uw dan straks welkom op ncrw.nl. Um, wat mij ook opvalt, Willemien, als ik naar de doeken kijk van Isaac Israël... Is, is dat er zoveel verdwenen is in Den Haag. Dat ik ook een stad zie die ik nooit... Uh, heb meegemaakt. Uh, de dierentuin in Den Haag, ik wist niet dat hij daar was. Maar hij was er wel degelijk. En hij, uh, Isaac Israels heeft daar geschilderd. Dat theater Scala bijvoorbeeld. Maar ook het, het, het huis waar hij uh, altijd gewoond heeft in Den Haag... dat bestaat niet meer. Nee, dat is het moeilijke met Isaac Israels. Wanneer je een wandel- of fietsroute wilt maken, alles is weg. Ja, die kun je dus niet maken. <laughs> nee. Dus het moet op, altijd met oude foto's. Uh, zijn huis uh, stond op Konien nummer 2... En dat is nu staat daar een wit-blauw gebouw van Bank Nederlandse Gemeente. En um, het was nummer twee, maar het was het vijfde huis. Want je had 1A, 1B, 1C, 1D en dan twee. Groot huis met in de tuin een koetshuis met twee verdiepingen. Waar dus ook het atelier was uh, gevestigd. Ja, dat is toch doodzonde dat dat is ja, afgebroken. Nou ja. Maar niemand was zich de waarde bewust van dat huis. Ook de, de, de kunsthistorische waarde van dat huis. Nee daar is hij ook overleden. Hè? Hij is overleden in zijn huis. Ja. In 1934. Ja. Heel tragisch om het leven gekomen. Hij is, hij wandelde terug. Hij liep altijd door Den Haag. Hij wandelde terug vanaf Theater Scala over de Prinsessengracht, dat is het verlengde van de Konijnengracht, en daar is hij, hij, ja, hij stond op het, uh, hij liep over het jaagpad, wat nu de tramrails mm -hmm. zijn, ging stak over bij de Koninklijke Academie, net het nieuwe gebouw wat daar gebouwd is. En um, keek denk ik niet uit in gedachten. Misschien nog wel bij wat hij allemaal had gezien in de Scala. En werd aangereden door een auto. Nou, in 1934 waren er nog niet zoveel auto's. Maar We reden goed. ook nog niet zo heel erg hard. Nee, maar um, en hij werd aangereden, hij viel. En um, degene, de bestuurder was een dokter. Maar goed, um, hij is teruggelopen naar zijn huis. Zei, nou, er is niks aan de hand. En is toch een paar dagen geleden daarna overleden. Hij is daarna overleden, het einde van een grote schilderscarrière. Wordt hij op waarde geschat, vind je? Ja, ja dat wordt. maar het wordt ook steeds beter. Ja? En daarom is het ook belangrijk om over hem te schrijven. En om zijn doeken te laten zien. Ja. ja het wordt steeds beter, zeg je. Is, is, is hij onderschat in het uh, verleden? Nou, bijvoorbeeld, je, je ziet nu in uh, Nederland... is er veel aandacht voor Isaac Israels. Maar hij heeft natuurlijk ook veel in het buitenland geschilderd. Ja, je komt wel eens wat tegen op een veiling in het buitenland. Maar Isaac Israels in... Uh, in uh, Engeland is het nog niet echt bekend. Nee, en dat zou wel moeten gebeuren. Ik vind van wel, ja. Heb je veel weer contact uit de kunstwereld uitgenodigd... om vooral te komen kijken? Ja, dat doe ik ook. Ja, en, <laughs> komen ze? Ja, ze komen. Ja, dus wat dat betreft uh, is er nog wel een wereld ja. uh, te winnen. En als je dan naar zijn werk kijkt... en je bent een groot liefhebber van jouw stad, van Den Haag... je bent ha echt Haags geworden... Uh, zie je dan ook jouw Den Haag terug? Of leer je Den Haag beter kennen? Jouw Den Haag wat verdwenen is... Wat is het vooral? Het is, ik zie het oude Den Haag terug in de schilderijen van Isaac Israels. En leer je daar de stad ook uiteindelijk weer beter door kennen? De stad zoals die er nu bij ligt? Nee. Ook de ziel van de stad? niet? Ja, oké. Okay, maar echt het oude wetse Den Haag... Ja, dat bestaat helaas niet meer. Nee. Daar moeten we voor uh, gaan kijken naar het werk van Isaac als ja. dus We moeten de boeken van Louis, Louis Couperus eens uh, lezen. Ja, dan krijg je een goed beeld. En deze zomer kunt u dus uitgebreid terecht uh, in die vier musea en straks ook in het Haagse gemeentearchief. De expositie loopt tot en met uh, 23 september. Ten slotte, Willemien, um, uit al die doeken, wat is het doek waarvan jij zegt, ja, dat is voor mij de ziel van Den Haag? Dat is voor mij. Um... Het schilderij van het Noordeinde. Wat ook voor op mijn boek staat. Ja. Dit is nog zoals het hier staat. Uh, het is een doek geschilderd uh, ongeveer vanaf de Oranjestraat. Het is een zijstraat. En dan kijk je rechtdoor naar het beeld van uh, prins Willem van Oranje. Dus rechts, hierachter staat dan het paleis Noordeinde. Ja, ja, ja, rechts van zou je dan... Hij kijkt dus het, uh, naar het paleis Noordeinde. En als je nog, dan zie je aan boven nog een torentje. En dat is de Waalse kerk. Ja. Maar dit, dit is er nog. En dit beeld van die straat met die flanerende mensen... een ja. paar mensen op de fiets, een ja. koetsje... Ja. dat is voor jou Den Haag. Dat is Den Haag. En hier kom je ook graag. Dat heeft... Ja. De voetsporen uh, van die zakjes is. Hier uit. winkelde Louis Copperis in het uh, Noordeinde. Dus dat is ook de link met elkaar. Ja. En uh, ja, ik ben heel blij dat dit voor op het boek staat. Den Haag, ten voeten uit Den Haag, gezien door Isaac Israels. En u kunt dat beeld dus zien tot en met 23 september... in de verschillende musea in Den Haag. Wilhelmine de initiatiefnemer van deze expositie. Dank je wel dat je hier wilde zijn en Graag, dat je ons Den Haag hebt leren zien... Ja. door de ogen van Isaac Israels. Dank daarvoor. Dank je. En goeienacht en wel thuis. Goeie reis terug naar Den Haag straks. Ja, en zoals ik al zei, ik ben heel erg benieuwd wat nou voor u Den Haag is... Wat is uw Den Haag? Waar wordt voor u de ziel van de stad het best weerspiegeld? Wat maakt u tot een echte Hagenaar? Of wat zijn uw herinneringen aan Den Haag? U kunt bellen naar 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het bureau. En wat ons betreft heel graag tot straks na 1 uur.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 Toen een hertog Jan, Jan kwam varen, de peertparmant al triomfant. Na zevenhonderd jaren in dit edel Brabantland. Land. Ik ben koning van het bureau in Amsterdam.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 Goeiedag. Gij ook een biertje, Graat. Jawel. Jawel. Het is warm.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 U komt dus voor de zeis. Ja, en voor de dorstvlegel. Ik heb ze in het schuurke klaargezet. Moeten jullie nou vanavond nog naar Amsterdam terug? Nee, wij slapen in Maas Hees. Oh, overmorgen gaan we weer terug.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 Zong de hertog Abra Loriva Na zevenhonderd jaren in de edel Brabantland ja.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 En omgekeerd. Tududu, tudu, Belief naar uw oordeel over bijgaand artikel over de ja, Brabantse dagen, dagen... die immers, die immers georganiseerd werden door de, de Nederlandse provincie Noord-Brabant... Noord waarbij ik aanteken dat ik het zelf belangrijk vind... voor de Belgisch-Nederlandse samenwerking en, en dus voorplaatsing de. ben. Ik wacht uw beide ja, oordeel met vertrouwen af. af. Met hartelijke groet van vriend tot vriend. Uw professor Dr. G.J. Pieters.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 wat vinden jullie opnemen of niet bij -A, a m m